Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Lot Lewin met het NOS journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de dood van drie Israëlische gijzelaars een ondraaglijke tragedie. Ze werden gisterochtend per ongeluk doodgeschoten in Gaza door het leger. De krijgsmacht zegt diepe spijt te hebben en de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Het incident wordt nog onderzocht. Het leger zegt ondertussen nieuwe protocollen te hebben ingevoerd om gijzelaars in de Gazastrook te kunnen herkennen. Oekraïne heeft gisteravond een droneaanval uitgevoerd op de Krim... zegt het Russische ministerie van Defensie. Volgens de Russen werden er 26 Oekraïnse drones neergehaald. Er zijn geen berichten over schade. Rusland annexeerde het schiereiland bijna tien jaar geleden. Weinig landen erkennen het als Russisch grondgebied. Rudy Giuliani moet ruim 148 miljoen dollar betalen in een verkiezingsfraudezaak. De voormalige advocaat van de Amerikaanse ex-president Trump verspreide beweringen over fraude door twee verkiezingsmedewerkers in Georgia. De rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad. De juryleden hebben nu beslist hoeveel die moet betalen. Giuliani noemt het bedrag absurd. Het geld gaat naar een moeder en een dochter die bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren belast met het tellen van stemmen in Georgia. Verschillende Nederlandse rederijen willen gaan omvaren om de Rode Zee te vermijden. Afgelopen tijd zijn er meerdere aanvallen op vrachtschepen geweest. Die zijn opgeëist door Houthi-rebellen in Jemen. Ze zeggen de aanvallen pas te stoppen als Israël ophoudt met de oorlog in Gaza. Gisteren werden opnieuw twee vrachtschepen geraakt door raketten. In Vlissingen is een dode aangetroffen na een brand in een woning. De brandweer kreeg rond half twee de melding van de woningbrand. Die was binnen een half uur onder controle. Een half uur later werd de dode aangetroffen. Wie het is en hoe de brand is ontstaan... kan de veiligheidsregio nog niet zeggen. Het weer bewolkt met heel soms wat zon. Met 8 tot 10 graden is het vrij zacht. Ook morgen veel bewolking, iets meer wind... en aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu Toebak leeft. Goedemorgen. Uh, Toebak leeft op de radio. Sorry, ik moet even wennen aan al die nieuwe technieken die ik weer aangesloten heb. Het is uh, Toebak leeft is dus even naar 8 uur. Jawel. Wat verdorie zitten die gasten van Toebak, leeft en alweer. Ja, yes. het is prachtig. Het is alles samen in dit moment. Echt geweldig. Ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Yes, hou ze maar goed in de gaten. Het is lekker donker buiten nog. Uh, nou, blijf nog in bed liggen en luisteren naar de radio. Ja, we zitten hier zo lekker in een zo mooie hier. Ja. Echt uh, chapeau voor degenen die dit allemaal opgehangen hebben. Optimale stemming. Is er daar nou nog meer bijgekomen of ligt het daar? Volgens mij zijn er uh, gekleurde... <laughs> Nipperlichtjes, ik voel heel veel prikkels ja? achter jou. Dus Oké, okay. prikkels, prikkels, ja ja. Prikkels, prikkels. Dat Volgens mij heeft het heel lang geduurd dat iedereen die reclame heeft begrepen op televisie van die... Uh, Denk je? Ja. Wat doen? Nou, dat alle kerstlichtjes uit moesten omdat er een kleindochter klein op bezoek moest komen. Ja, die autistisch was die, uh, die nou, overprikkeld kon worden. Ja, overgeprikkeld, ja, die zal wel iets van uh, epilepsie hebben of zo. No. Ik zou van, nou, zo gewoon iedereen heeft dat tegenwoordig. Ja, iedereen. Huh. Ik, ik heb ook iets hoor, ik, ik ben dyslexisch, maar ik heb ook wel een beetje... Uh, last iets... van prikkels Ja, ik heb op internet gezocht en ik heb iets. Ik, ik, ik heb heel iets exclusiefs, heb ik. Ja, dat <laughs> weet ik, laat maar. hoeft hoef het allemaal niet te weten, joh. Hey, dat is dat niet dat we rond van Wunschhaus' syndroom of zo, dat je overal last van hebt? Ja, dat is... Uh... Als je iets hoort, zeg je, oh, dat heb ik ook. Uh, uh, uh, ja, ja, ja, nee, uh, uh, uh... Ja. Ja, yes, dat, dat is het. Nou, ja. aanstelleriets noemen ze het ook wel. ja, gewoon een hele pijn pijngenis, zeg ik als de man He, geen pijn genenst. Alles komt heel hard binnen gewoon altijd. Keihard. Vandaar dat ze die man ook al van die hele zielige liedjes maken. Nou, over zielige oh. liedjes gesproken. Oh. Ja. Dit is een diepe kras. Ja, en die gaan we niet draaien. Die kunnen niet meer draaien, die stuk. Die ah, plaat. Ja, helemaal gelukkig. Waar, ja. ja, zeker. Nou, het is een week voor kerst, hè. Alleen voorbereidingen getroffen, Al? Ja, een beetje. Ik ben weg met de kerst. En uh, ja, ik, vandaag, als dit weekend om is, dan uh, is het voor mij hè hè eindelijk. Want we gaan <laughs> vandaag zingen in het dorp. Ja. En het is toch allemaal gedoe, weet je wel, met okay. kleding en waar zet je je fiets. En uh, heb je alles, een brilletje met licht. Ik heb tegenwoordig een brilletje met ledlampjes. Oh ja, dat kan je namelijk... Die kan je, kan je aandoen. Ja, ja. en dan, dan kan je je tekst uitlichten. Ja, je. ja, helemaal geweldig. Oké. Okay. Dus, uh, de, de, de, want als het donker wordt... Maar, maar de, dat hadden ze destijds helemaal niet, hè? Nee, in dik stijt. Nee, Lampjes op waar. de bril. Nee, dat is waar. Ja. Dat is het allemaal uit hun hoofd. Maar wat wel heel jammer is, vind ik zelfs... de sprookjeswandeling gaat niet door. Oh. En um... We hadden juist expres vandaag gepland... van we gaan dorp in gelijk met de sprookjeswandeling. Ja? En dan uh, kan je met z'n allen kan je gelijk... Uh, uh, dan is het gewoon een hele leuke reuring in het dorp. Maar anders hadden we het volgende week pas gedaan. En dat is jammer. Ja, ja. ja oké. Okay. Goed, het is ook de week natuurlijk dat, we, dat we dit, dit, uh, dit horen. In Breda. Legaal geteelde wiet te koop. Met de minister achter de toonbank. Ja, is hij dan. De eerste ja. schone cannabis. Historisch moment. Jarenlang werd deze koffieshop illegaal bevoorraad. Maar vandaag helpt de minister een handje mee en gaat alles volgens de regels. Rock, jop, en je ook mee? Wiet die hier over de tolbank gaat wordt geteeld en verkocht onder toezicht van de overheid. Het is een proef om te kijken wat het legaliseren van wiet zou opleveren. Ja, jeetje. Jij man. mag de pijn, mag maus het kribbel. Ja, het is gewoon even lekker. Gewoon, wiet kan je gewoon luchtgaal gaan <laughs> kopen. Jarenlang zijn ze ermee bezig geweest. Echt, vanuit de jaren 70 komt, de jaren 60 geworden natuurlijk... dat roken van wiet al een beetje normaal te worden om een beetje relaxen, gewoon een beetje goede ideeën op te doen, weet je wel. En uiteindelijk hebben ze het niet kunnen uitvoeren. En uh, nu wordt het... Maar waar wordt het geteeld? Ergens in een geheime kas? Ja, geheime locatie. Maar goed, de prijzen zijn zo laag dat er ook geen handen meer in is, in is straks. Nee, maar het lijkt me ook wel heel grappig als je dan ook een shot ziet... van die minister die dan echt even, even een beetje de jonker aan het roken is. Dan helemaal Dus Dat is toch de coroneminister die het uh, aan het openen was? Dat is de coroneminister. Echt waar? Ja, dat is oh. die gastroon, ja. Die, uh, uh, die mooie schoenen. Nee, dat is, uh, dat is die andere. Sorry. Oh. Nee, dat is de. Maar coronie... uh, was het Henk? Henk? Henk? Nee, ik, die te ben... flauw viel? Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Oh. Uh, okay. uh, ik, um, ja, ik wilde niet Lark zeggen, maar. Ja, Medicale uh, me kop. Medicale kop. Zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Van de coronaminister. Nee, dat is die ander. Dat is diegene die nu de huis doen. Hugo De Jonge. Dat is ah. weer een ander. Ja, ik heb minister Bruin. Dat was ook wel grappig. Wat is daarvan terecht gekomen? Daar horen we vast nog meer over. Goed, wat ja. bak leeft het met Tine Slap horen? hoor. Hier ook een stukje muziek en ook wat kerstplaatjes die ik voor u opgeduikeld heb gedrukt. En zie hier, Phoenix, oh, Christmas Day. Oh, when you find for some sad reason, you're alone this Christmas season, and the joys of Je bent dus helemaal alleen dan kan je het echt goed doorleven. Het gevoel van Kerstmis, dat het echt tragisch. Is gewoon. Ja, gewoon. Ja, sowieso. Wow, you're going to be a real catch. Ja, zeker. Goed, het uh, Phoenix and this en this uh, Christmas time. En goed, hier ben ik leeft. En vandaag in de krant alleen verontrustende berichten lezen... voor mensen die nog geen veertig zijn. En ik, ja, ik heb mijn kinderen ook in de gedachten... De, de, valt, de, AOW, sorry, door elkaar. de AOW valt steeds later. Uh, ja, als je nu nog zeg maar, rond de 40 bent, dan wordt het waarschijnlijk toch wel 70 voordat je met pensioen moet gaan. Ja, ik denk het ook, ja. Want uh, ja, het, het, is, het is moeilijk om mensen te vinden. Er is personeel tekort en we vergrijzen met z'n allen. Er komt niet heel veel meer, meer Nederlanders bij en die willen we ook niet toelaten. Hè? Want ik bedoel die grenzen allemaal dichtgooien natuurlijk. Want we willen geen buitenlanders hebben die ons baan afpikken. Nou, we, we hebben volgens mij banen genoeg. Dus uiteindelijk zullen mensen uiteindelijk wel moeten werken tot een 75ste. 75ste? Nou ja, als, oh, je, als je nagaat, ik bedoel, rond de 40 moet je tot je 70ste. En als je straks nou, zeg maar net begint met werken. Ja, heel veel mensen vinden ook gewoon dat ze op een na 40 jaar dat ze wel klaar zijn met werk en dat ze andere dingen willen doen. Weet je, op je kleinkinderen passen, weet je wel, uh, vissen, vrijwilligerswerk doen. Maar ja, misschien moet je daar uiteindelijk toch wel een beetje geld daarvoor gaan vragen. Ja, dat je doen. denkt van, ik ga op je kinderen passen, maar ja, dan wil ik toch een klein beetje. Ja, een pannetje met eten mee naar huis. Ja, dat vind ik ook goed. Ja, dat is ook goed. Of je gaat bij mij even de tuin doen. Dat is ook goed, want ik kan niet op een knie, maar ik kan wel voor je kinderen zorgen. Nou, zo een beetje met elkaar wegstrepen. Kunnen misschien ook voor elkaar zorgen. Dan kan het zonder geld. Maar ja, ik heb ook altijd zoiets. Je moet gewoon goed nadenken, wat voor werk je doet. En dat moet je toch wel je leven lang kunnen volhouden. Een vogeltje gaat ook niet met pensioen, hè? Of een vogeltje? Dieren, nee, een vogeltje op het dak denkt. Nou, ik, vind, nou, ik heb geen meer om eten te zoeken. Wordt het uh, geserveerd? Nee, het ik, wordt niet geserveerd. Het wordt wel geserveerd bij mij in de tuin. Bij jou in de tuin? Maar niet iedere dag. Dat is wel oh. een beetje... Maar ik heb obese mussen in de tuin af te zitten. Ja? Op het hekje. Ik okay. zit echt te wachten van, nou, komt er nog wat? Ondernemen helemaal niks meer. Maar nee. de meeste dieren moeten toch wel op zoek gaan naar hun eigen eten. Dus wij zijn ook een beetje dieren, denk ik dan weer. Dus ja, blijven bewegen, zou ik zeggen. Dat is ook het beste. En we worden met z'n allen te dik, dat hebben we ook alweer gehoord. Dus ja, dat blijven werken, dat is misschien toch een goede oplossing daarvoor. Maar ja, heel veel mensen zijn het er niet mee eens. En zeggen wij zelf: ik heb een gegeven moment klaar. En dan heb je een paar gasten als voorbeeld. En dat je denkt, ja, dat blijft ook wel lastig. Mensen die zeg maar in de bouw werken, bijvoorbeeld een stukdorder, die ook nog eens een keer oh, met laden en blij. lossen in de haven werk die zegt ook al, ja, ik ben uh, 61... dan uh, <lacht> liggen we een beetje op... En altijd schouwen. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik denk ook dat je dat soort ja, werk ja. ook niet zo lang moet doen. denk je dat, na je 40ste moet je stoppen... en dan moet je een ander soort baantje gaan zoeken. Maar, ja. maar ik ben wel benieuwd wat dit allemaal... voor effect heeft op de gemiddelde leeftijd. Want ik merk wel om mij heen... Ja? ik zit natuurlijk zelf ook in de kritieke fase... Kritieke en dat ik baan. gewoon heel veel mensen... om mij heen die uh, langer doorwerken... dat ze allemaal, dan zijn ze nog maar één jaar met pensioen... en dan zijn ze weg gewoon. En... en Heel, ik vind echt om mij heen allemaal, ja? tussen de 60 en de 5, 75, die zijn allemaal gewoon weg. Nou ja, het maf is, dat is dan pas geleden nog gebeurd... want ik bedoel, momenteel is de levensverwachting echt flink omhoog gegaan. We hebben door de corona hebben een dipje gehad... en nu is hij echt flink aan het stijgen weer. Dus we zitten wel weer dat we, ja, dat we weer ouder kunnen worden. En daar moet ook weer de pensioenleeftijd worden afgestemd. Dat hebben wij met alles zo al afgesproken. Yeah. Dus probeer een baantje te vinden dat je heel lang kan volhouden... wat je ook leuk kan vinden, waar je energie van krijgt. Maar ja, ik snap ook best wel als je rond je vijftigste bent... en eigenlijk ben je het aftellen. Te ik heb ook collega's, ik ben zelf uh, 58... Sommigen zitten echt te denken van ja, ik moet nog een paar jaar. Ja, en ik, ik denk bij mezelf, nee, daar ga ik niet van uit. Je moet dit gewoon kunnen volhouden tot je de meneer wil. Ja, nou, maar jij werkt al vandaag. Hè? Dat ja, Dat is wel enorm stuk. Ik werk vijf halve dagen. Dus als wij dat allemaal zouden doen. Dus nou. Ik heb dus nu ook ik heb een generatiepak, Ik werk één dag korter. Dus ik werk drie dagen. En ik denk van nou, zo hou ik het wel vol tot mijn 67ste. Ja. En drie maanden. Ja. Maar het is wel zo van, uh, het is zo zuur dat je allemaal mensen tegenkomt. Van vroeger. En die gingen allemaal op 55, 75 met pensioen. En die lachten zich helemaal dood, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja jammer, ik ben al 25 jaar eruit. En ja. Dacht, ja, ja. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat heeft ook, als ik kijk naar mijn vader... Die, werd met, die ging met 58 al met pensioen. Maar die was een uh, noem je de grondwerker. En uh, pijpen slaan en zo. Hij is allemaal zwaar werk gedaan. Maar ja, als je kijkt wat voor Levi heeft, ja, hij heeft zijn lichaam redelijk opgemaakt. Dat was zij die periode van tillen met z'n allen, tillen. Ja. ja. Geen kraantjes, met tillen, weet je wel. Ja. Dus ja, goed, ik denk zelf van, zorg gewoon dat je het voor jezelf gewoon goed regelt. En je kan altijd weer naar anderen kijken, maar hij heeft het bezig. Hij zei, ik, ik heb veel zwaar, hou eens ermee op met het slachtoffergedoe allemaal, zeg. Hou eens even op. Hè? Ga ze even lekker op vakantie, je bent eraan toe. Ja. Goed, straks is Antwoordse berichten, dames en heren. We hebben weer wat leuke plaatjes hier voor je klaarstaan. onder andere de Snits. En ook J En ook ja, de nieuwe CD van de Fact horen hier voorbij komen. Eerst hier maar de Snits, dus. Diving. is anybody that still music Mooi Pablo's heet hij genaamd. Het is eigenlijk één gast uh, en die maakt alles. Nicolas Pablo Riviera Monuzo, of zoiets, spreek je het uit. En uiteindelijk doet hij alles zelf. Alles zit hij te knutselen in de studio. Gewoon om het uh, bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk brengt hij dan uit. En als hij dan moet gaat, gaan optreden. dan heeft hij nog een aantal mensen om zich heen verzameld. Onder andere ook zijn broer, die heet Nicolas Mutzai of zoiets dan goed. En die gaat dan met hem mee. En uiteindelijk gaan ze dan optreden. En daarvoor uh, nou, is hij sinds uh, 2016 zeer populair. En uh, nou, dit was een van zijn leuke plaatjes. Ik vond ze een plaatje met, met een beetje een kerstgevoel erin. Ja. Nou, dat kan wel op de zaterdagmorgen. Dat moet ja. ik gewoon de... lekker. <lacht> nou goed, uh, het is uh, de zaterdagmorgen. Straks weer de Standwoord en Hij uh... hey, Tim, het ook gewoon nog door, hè? Hij gaat gewoon door. Hij uh, het gewoon. Sticht die man met die hamer, toch? Martin uh, Borstma, ja? Die heeft ja. het gewoon de afgelopen week. Ongelooflijk. Ja. Ik hoorde echt een week ervoor hoorde ik heel veel mensen erover praten. Die hadden zoiets. Nou, nah, nee, dat kan toch niet? Dit kan die, toch niet? Die man heeft zoveel uitlatingen geruist. Zoveel rare dingen gezegd op ja, Twitter. Ja, dat geldt voor meneer uh, Wilders ook. Ja, het, is <lacht> Hallo. het is een hele rare situatie waar we in zitten. Een Kamervoorzitter die allerlei dingen roept. over de rechter. Over de democratie. Over de staat waar we in leven. Maar dat gaat hij allemaal scheiden van elkaar. En nu gaat hij uiteindelijk gewoon op zijn manier... En hij sloot al af toen hij het gewonnen had... met te zeggen van, nou, diegenen die voor me hadden gestemd... die krijgen meer spreektijd dan de mensen die tegen me hadden gestemd... die krijgen minder tijd. Grapje! Toen dacht ik echt van, wat een aparte opening ja. van, je, van je baantje. Maar ja, even, nou ja. Het, meer, meer humor in de kamer, wat, dat was belangrijk blijkbaar. Nou ja, ik denk, ja, daar gaan we naartoe. Meer humor. Nou ja, de, de, Zeker. op zich mag dat wel. je. Wat hij wilde, zoals ik zei op een gegeven moment... Uh, dat mensen hem nu aanvallen van zuurheid. Weet je wel zo? Ja, het is ook zo. Ja, Mensen ja. zijn zo zuur en laten we met deze kerstgedachten gewoon ja. wat meer lol maken. En dat je niet zegt van, uh, oh, nou je er ook weer. En je zegt hé, hey, fijn dat je er bent. Het ja, is net de tong het, het, die het, de muziek het, maakt, hè? Het is allemaal wel mooi, dus ook wat hij zegt. Maar uh, ja, dan gaat hij alles wat hij vroeger allemaal gezegd. Nou nee, hoor, dat vergeet het gewoon allemaal. Maar hij wil zo graag ja. Hij, hij, hij wil zo graag, uh, noem je dat, uh, regeren. In het torentje en dan zitten. Alles voor aan de kant zetten gewoon. Nee. Maar, maar uh, het is toch wel, hij hoeft niet de premier te worden. Hè? Maar volgens mij nee, dat snap, het, ik, dat snap volgens ik. Volgens mij gaat hij het wel worden. Ja, dat wil je eigenlijk ik, wel, denk ik. Want het is toch Ach, een goed. beetje ik van, dan mag ik in die kamer en dan mag ik het misschien een beetje opleuken. Ja. Hè? Ik zeg van, nou, nog een ander papiertje op de muur. Ik wil ik leuk wat Timmermans zei afgelopen, afgelopen week. Ik, doe me echt denken, ik zal het een klassieker noemen, Nemo. Ja. Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf... ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Hoe ging dat dan ook alweer? Fish are friends, not food. Jazeker, tot Bruce. Uiteindelijk toch een beetje... Wat, wat krijg je nou yeah. in je neus? Een beetje bloed? fish tonight. Ja, wel, en dan gaat hij toch achter de vis aan. Zo ziet Timmermans ja. dus uh, het uiteindelijk dus ook. Want uiteindelijk, als hij de macht ruikt, dan pakt hij hem. En dan gooit hij de democratie overboord en dan wordt het een. Uh... Nou, het is dus een wolf mm. in schaapskleren. Ik denk dat deze vergelijking beter was. Nee, ik denk toch dat het altijd andersom geweest altijd is. Ik denk gewoon dat het altijd een heel klein knuffelig mannetje is geweest. Maar dat hij uiteindelijk gewoon lekker dwars wilde zijn. En dat spelletje is nu over. Ik oh. had vroeger altijd dat gevoel dat op een gegeven moment zei: jongens, het was allemaal een grapje. Het was allemaal een grapje, ik geloof Ik weet het niet. Ik weet het, het niet. Zo Gewoon lekker dwars zijn. Ja, ah. en dat uh, gaat hij nu doen. Dat denk ik. Nou, Goed, wat je zit jij je... allemaal zo op internet al allemaal te koekeluren. Nou, ik... nou, ik zit van alles te koekeluren. Want ja? uh, er is weer een uh, de slechtste slogan van het jaar is alweer weer Een Reclame slogan? Ja, ja. Uh, en die is geworden. Nou, de de, de slechtste slogan is van uh, Put the fun between your legs. dat is van een fietsen speciaalzaak. Oh! <laughs> Ik vind hem wel op zich okay. wel bijzonder, toch? Ja. Je zou eerder denken dat het over heel iets anders gaat. Ja. Denk, dat het gaat over dit. Deze wat tijd voor een nieuwe, denk ik. Deze geeft heel veel lawaai. Ja. Bij die buren die denken ook, dan ook. oh, denk ze zijn weer bezig. Ik denk niet dat het gezond is. Maar, nee. <laughs> maar ook zo van, uh, je hebt ook een kattenspeciaalzaak. En die had er een en die heette Everything for Stuffing Your Pussy. Echt waar? Ja. is nou, ja. Rustig. En ook eentje, dat vind ik ook wel leuk, van een dierenspeciaal, dierencrematorium. Dat ze zegt voor een warm afscheid van die geliefde huisdier... Oh. En uh, ja, ze zijn wel leuk. Ook wie whiskey you a sherry Christmas. dus een uh, oh, ja. drankenzaak. En niet ja. bang voor een kakastrofe. -ka is van uh, een bekend luiermerk. Een kakastrofe. Oh ja, kak oh, ja. Nou, dat is ook wel grappig. Maar die andere, ja, ja, ja, ja, dat is mijn, ja. Hoe komen ze erop? Er zijn toch een paar mensen naar gekeken. Maar die denken toch dat het wel weer kan in deze tijd. Nou ja, vorig jaar was de slogan... Maak van je kruis geen punt. Kom naar het kruispunt. Dat was bekkentherapiepraktijk. Het kruispunt. Oh, ja, weet ik nog wel, ja. <laughs> Nou, die vind ik nog wel aardig. Maar ja. echt, echt die, die, die halve die seksdingen, die kunnen eigenlijk niet. meer die betekent. Ja, ik weet niet. Oh. Ik had wel het idee dat er weer meer seksgrappen en platte dingen op de televisie komen en op de radio. Ja. Maar het was een tijdje helemaal niet, nou, niet zo gewenst meer. En nu denk ik, oh, misschien kan het ook alweer. Dus ik word weer op uh, altijd grappig alweer. Ik heb een tijd voor schurrende gitaar de zaterdagmorgen. Ik had gehoord dat dat zeer geliefd is om mensen mee wakker te krijgen. Want die zaterdagmorgen is heel zwaar. Straks show en zo. Je dus ziet een mooi wakker worden. Eels.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 Well, it is wonderful. on earth. Ja, ILS bestaan bijna al 30 jaar. In 1995 uh, zijn ze in het leven geroepen. En uh, grappig, de muziek is vaak uh, uh, ontstaan door uh, dingen die in zijn directe omgeving zijn gebeurd. Het zijn soms hele kleine dingetjes, zoals Suzanne's house. Ja. Een meisje dat ergens woonde alleen met gescheiden ouders. He, dat klinkt als uh, Monika, volgens mij, van een, een Nederlandstalig beentje ook. Die had er ook ooit een plaatje over gemaakt. Eels dus. En Good Night on Earth. En het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijken even wat hier allemaal speelt. Hier in Zandvoort. Zandvoortse berichten. Jawel, afgelopen donderdag is er een uh, infoavond geweest... over de plannen van het curie dex -terrein. Weet je, vroeger ook, de, de, de, de kringloop van Zandvoort stond altijd. Dat al wel lang geleden trouwens. Hoor. En dat was vanaf half acht tot uh, negen uur. En uh, even kijken, hoor, de eigenaren, uh, eigenaren zijn al een tijdje bezig om dat uh, te realiseren. Om daar uh, huizen te gaan bouwen. En uh, het ligt tussen uh, de Linnaeusstraat, de Noorderduinweg en de uh, Kamerling onder Onnoofstraat. En uiteindelijk zouden er dus... Uh, even kijken hoeveel dingen komen. Nou, ik sta niet bij hoeveel huizen er worden geplaatst eigenlijk. Goed, het streven zich al in 2026 om te starten. En het is strategisch wordt geplaatst rondom het Duinpark. Uh, nou ja goed, uh, ja, het zal mooi zijn. We hebben meer huizen nodig, dat is wel duidelijk. Zeker. Ja, ik ben weer verbaasd. Ik zat even verbaasd te kijken. Want ik heb uh, een bericht gedeeld... dat er uh, weer mensen zich met hun uh, organisatie kunnen inschrijven... voor de grote nieuwjaarsreceptie. Die vindt uh, volgend jaar... maar het is al snel. Op 12 januari vindt die uh, plaats in, in het nieuw uh, unicum... in de grote hal... En je kan je organisaties aanmelden. En uh, het kost slechts 50 euro. En dan kan je gewoon al je zakenrelaties uitnodigen. En dan ben je klaar. Ideaal. Ja, het is zeker ideaal. En uh, uh, deze uitnodiging die wordt dus straks dan breed gedeeld. En die kan door u gebruikt worden om al uw leden en relaties uit te nodigen. En kan, je kan je dus aanmelden tot 2 januari via nieuwjaarsreceptie at Maar er dus staat er bij mij in de opmerkingen weer van Hallo mevrouw, hoe gaat het? Ik hoop dat u me wilt verontschuldigen, maar ik vond uw bericht zo leuk. Mag ik u uh, ik wil graag een vriendschap verzoeken. Want ik denk, wat is dit nou weer? Dat is bij een van de Jean-Claude Poirier. Dus volgens mij ook zo'n zo scam dingetje, weet je wel. Ja, meneer. Nee? Oké. Okay. Goed, vrijwilligersfeest was afgelopen zaterdag. Het was de eerste keer in Zandvoort dat alle vrijwilligers waren uitgenodigd door de gemeente om in het haven van Zandvoort een feestje te gaan bouwen. En nou goed, wij waren er ook bij aanwezig. Niet dat ik me vrijwillig voel Maar goed, op dezelfde dacht ik van nou ja, goed. Wat zou ik drinken op z'n avond drie borrels Dus je denkt nou, dat kan de gemeente vast betalen. Dus uiteindelijk zijn we er met allen naartoe gegaan. En daar werden. Ruim 700 mensen zijn er uitgenodigd. Gewoon 400 mensen zijn er gekomen. En de burgervader was er ook. Die liep er ook rond. En heel veel andere wethouders liepen Gezellige er rond. Het mensen, ja. Er zijn toespraken gehouden. Uiteindelijk werd er ook nog de, de vrijwilliger of de vrijwilliger van het jaar werd gekozen. En dat was dit keer. Um, Even kijken. Jannie... Nee. Ja. Wie is dan weer zo vrijwilliger van... Want... Die had ik opgeschreven ergens. Oh. Dini, Dini Merten uh, Fransen. Merten. Die is duizend, Merten moet je A -E, ja. het uitbrengen? AE, hè? Ja. Maarten. Maarten. Die is duizend boterstand. Hoe doet er heel veel dingen? van... Uh, dinges, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Verkeer regelen, nou, allerlei dingen organiseren en zo. Uiteindelijk directeur van Pluspunten. Uh, Remco was er ook nog. En die heeft, uh, had eerst al eens genomineerd op het podiumgroep. En uiteindelijk werd er gekozen. En onder andere is ook Team IJsbaan. Uh, Winterwonderland was uitgenodigd. En ook uh, Hertenfluisteraar Willem van der Sloot... die al jaren bezig was, die herten natuurlijk, uh, uh, weer naar het uh, uh, gebied te uh, brengen. Uh, het was ook genomineerd. Maar uiteindelijk werd het dus uh, Dini Herten. Ja, dat was leuk. Ja, en uh, nou goed. Uh, iedereen uh, heeft het ontzettend genoten. Tot, uh, tot een uur of uh, twaalf. Het was voor half twaalf. Het was de tijd. Ik moet zeggen, ik was... Uh... 11 uur ben ik een beetje gegaan. Maar dit, dan merk je ook weer van. Uh, dan zijn de jongeren blijven nog. En dan, gaat, dan wordt de muziek een beetje luid. En dan gaan al die oude mensen ja, gaan. Ja, ik vond het echt, echt verbazingwekkend dat er zoveel oude muziek werd gedraaid. Terwijl eigenlijk Lady Mix een hele jonge dan, tante is. Die bleef me van die oude muziek draaien. ik van hou ze mij over op Of die oude muziek. Maar wat ze tegenwoordig wel doen, al die dj's, en ik heb het op verschillende feesten al meegemaakt... die gooien onder die oude platen toch een soort nieuwe uh, beat, waardoor het net even hipper wordt. Een nieuw sausje. Maar het blijft oud. Goed, vertel. Ja, ja, nou ja er is ook op... Uh, vandaag uh, wordt ook in het dorp uh, gezongen. En het koortje, het dikke koortje, waar ik dus ook in zit... dat, ga, dat komt straks op goedemorgen, goedemorgen antwoord, dan kan je nog even luisteren naar wat wij uh, zo'n beetje zingen... Maar we hebben afgelopen maandag zijn we ook gaan zingen bij uh, Tijn Akersloot. Want daar was de rotary aan het eten. En uh, dat is, uh, daar hebben wij dus uh, ook uh, een paar liedjes tent gehoren gebracht. En het was allemaal uh, erg kerstsfeerachtig en we hebben er zin in. Nou, het ziet er ook mooi uit op de foto's op de Facebookpagina. Het uh, IJsplein, uh, die gaat deze zaterdag open. Ja, dus, en, uh, dus, uh, om vijf uur, zo'n beetje. Ja, dus Hier, vijf zes is een officiële opening. En uh, ze hebben heel veel dingen veranderd. Onder andere is er een grote koek zo En ze hebben die luidruchtige hebben ze uh, weggedaan. En die stonden altijd ontzettend in de weg. Ook mensen keken er tegenaan. Ze hadden last van het lawaai en de stank waarschijnlijk ook. Want het was diesel. Ze hebben op die manier, uh, dat hebben ze kunnen bezuinigen. Ze hebben uiteindelijk uh, meer uh, ruimte voor een extra ijsbaan. Tien vierkante meter. Er gaat 8000 liter minder opgestookt worden aan Goed, diesel. Hè? Uiteindelijk wordt er een feestelijke opening. En in het bijzijn van ons alle sponsoren. En uh, hij is open tot 7 januari. En dan komt er ook weer... Uh, uh, curling komt er. En er allerlei uh, dingen zijn er. Disco. Gekkigheid. En allerlei gekkigheid. Maar en ik hoop wel dat ze zeggen van... Ja, minder last van het lawaai van die diesel. Ja? Ik moet zeggen, die hoorde je ook de hele tijd. Ik heb natuurlijk daar gewerkt in het gemeentehuis. Ja? Maar ik hoop wel dat ze ook die muziek een beetje aanpassen. Want die muziek hoeft niet zo knorhard te staan... of je in een keiharde disco staat... Okay. Dat doet gewoon dat je daar gewoon lekker kan horen. En dat de mensen ook, ook gezellig kunnen praten met elkaar. Nou, Dat zal ook leuk zijn ook als ze de silent disco aan toevoegen. Dat je gewoon bezig, als je een kaartje koopt, krijg je schaatsen. Maar ook een koptelefoon met drie keuzes. Welke muziek oh. je ga je luisteren? Goed idee, eigenlijk. Dat is misschien best een hip ding, want tegenwoordig loopt, iedereen met de kop van op, die kan met iemand ouwe en hele goed. U IJsmeester uh, Leo, uh, Leo Miezebeek is weer blij met meer rust en, en een beter aanzien. Nou, leuk om te horen. Goed, ik is over de Zandvoortse berichten. Tweede gedeelte hebben we nog veel meer. Het is tijd voor weer uh, lekker rustgevende muziek. Ja, fijn dit door C-Mac, Kendra En C uh, voor something. Stee voor something, sorry. Dit is echt wat anders, hè? even toe I told you that my band started popping off you told me that you guitar and knew that you would Een van die stevige tantes uit de show is weer dat c -Math. En het heet de stamping. Hij zit nou iets gewoon. Daar hebben we geen behoefte aan. Of nou, juist wel behoefte aan. Zoveel mogelijk te praten op de radio. Want het is een groot stuk in de Telegraaf te lezen. Schipper zonder vangnet. Nieuwe reddingspoging. Het blijft maar doorgaan, hè? die jornale kotterie. Kutter, kotte, kotter. Hier aan de, aan de kust bij voor die uh, natuurlijk eigenlijk... Uh, een touw is een schroef kreeg... en uiteindelijk... hij was voor de kust aan En toen kreeg hij een stuk touw in zijn groef... en toen liep hij vast... en toen ja, het strandde niet. en er zijn al zoveel pogingen ondernomen... om hem vrij te krijgen... en uh, ja, uh, donderdag hebben ze het weer geprobeerd... dat lukte weer niet... en uh, nou ja goed... er zijn in ieder geval al... al ik zei al... er zijn heel veel, heel veel donaties al geweest... er zijn al heel veel mensen... die op het dek geld hebben gegooid... zeg ik... en bij elkaar is het de ene... ene 53.000 euro is er voor uh, deze man. Ik zit even te kijken waar... Uh, um, ja, ja, Lisette Reker is de dochter ervan, geloof ik. Die heeft uiteindelijk uh, uh, dat geld uh, in ontvangst genomen. En, uh, nou ja, het is niet toereikend. Er zijn ook toch wel wat schade aan het schip. Maar uiteindelijk kan hij ook zichzelf een beetje uh, ja, onderhouden. Want dit was zijn inkomen. hè? Hij heeft verder geen verzekering... Dat is gewoon, als je iets gevangen hebt, dan kan je het verkopen en dan kan je het verleven. En nu vangt hij gewoon al een maand lang ving, vangt niks. Dus dat is gewoon wel best wel triest. Ja. Dus we gaan het weer proberen. En, en iemand van de strandtent, die had ook al een paar keer geprobeerd met, met de bulldozer en, en, en dingen te maken. En een geul. En, eh, dat Ik lukt denk, ook dan niet. kan er dan niet zo'n uh, zo kar onder. Als op het moment is dat ze daarvoor aan het graven zijn of met zo'n grote hijskraan een beetje optillen. Zo'n ding met wieletjes eronder en dan aan de achterkant. Er zijn zoveel dingen mogelijk. Waarom lukt dit nou niet? Ik wil, ze hebben vroeger van die stenen, hun hunibed hebben ze gemaakt met, met mensenkracht. Pyramides! Pyramides hebben ze gemaakt. En is gewoon zo'n bootje wat op het strand ligt, kunnen we niet eraf duwen? Ja, wat is dit voor raars? Raar, hè? Ja. Je Kunnen we gewoon gewoon wat water in, in, in een soort uh, kommetje uh, pompen? Maar ja, dan, dan maak je het kommetje open en dan loopt het water weer weg. Nee, dat stokt weer helemaal niet. Ik weet niet, ik heb er geen stand nou ja, van. We gaan vanmiddag weer een poging doen, dus ja. ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik, uh, het zal mooi zijn, want dit is uh, toch uh, ja, wel bizar. In Apeldoorn is er een administratieve blunder gemaakt. Ik weet niet of je het al gehoord had, maar de gemeente keerde ten onrechte... meer dan een half miljoen euro uit <laughs> aan leuk. honderden inwoners. Ja. Sommigen ontvingen meer dan waar ze recht op hadden. Anderen werden juist onterecht uitgesloten... Ja. Maar uh, ja, de, de gemeente heeft besloten om het geld niet terug te eisen. Maar ik denk dan diegenen die uitgesloten zijn, die krijgen ook niks, denk ik dan. <laughs> maar in een Het brief... is te veel werk, daar hebben we geen ruimte voor. In een brief aan de betrokkenen benadrukt de gemeente dat mensen zelf mogen weten of ze het geld terugbetalen. Houden of teruggeven, die keuze ligt volledig bij de bewoners. Hè? Nou ja, ik denk niet dat er veel terugkomt. Nee. Maar de gemeente erkent dus wel dat het gaat om een menselijke fout. En ze willen dus gewoon niet dat de bewoners daar uh, de dupe van worden en de juridische stappen zouden tijdrovend zijn en zorgen voor onzekerheid bij de betrokkenen. Dat is men er nog nooit overkomen eigenlijk. Nee, nee. Maar ja, als je meent geen recht hebt op het geld, dan kan je het vrijwillig terugstorten. En dan ook een aantal inwoners van Brummen krijgt een brief. Van Apeldoorn heeft ook voor die uh, kleine gemeente ook uh, de uitkering van het energietoeslag geregeld. Ja, nou, een deze tijd van. Van moeilijk, hè? van mensen die het toch zwaar hebben. En je wil nog kerstcadeautjes kopen. Ja. En erop uit moet, er is die extra zakcent voor die mensen die het gekregen hebben dan. Is het wel lekker natuurlijk, maar... Jazeker. Nou ja, foutjes, belastingdienst. Ach, we hopen toch dat het nieuwe jaar iets anders gaat brengen. Ja, ga je, wat denk je? Nee. Ik, uh, <laughs> jij denkt van niet, nooit meer doen, hè? Nee, nooit meer doen. Nee, dat nee, is gaat, het gaat gewoon door, allemaal. Zeker, even een toepassingplaatje in de zaterdagmorgen. Weezer! Why was I ever born and why did God make me? He must have been high when he dropped me down here All of my neighbors have shut off their porch lights Like smoke from their chimneys I'll soon disappear Terug okay, is nog van Buddy Holly, dat was de grote hit. En hij heeft een hele leuke plaat gemaakt. Dit is van een cd, Winterland. Het is dark enough to see the stars. Nog wel, maar er is wel heel veel lichtvervuiling. En daar moeten we uiteindelijk natuurlijk gewoon weer vanaf. Het is de zaterdagmorgen, het is kwart voor negen. Straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma... hebben wij natuurlijk weer van alles uit de geschiedenis. En het zit er weer aan te komen natuurlijk. Ja, nieuwjaarswisseling. Je krijgt natuurlijk uiteindelijk gewoon straks weer, noem je dat... En vuurwerk, dat zit ook, ja, ja, dat is toch wel vrij heftig wat we gisteren hooren op het nieuws horen. Dit horen we, dit. Een tiener is in het Gelderse Doornspijk zwaar gewond geraakt bij het afsteken van illegaal vuurwerk. Omroep Gelderland meldt dat hij mogelijk zijn hand is kwijtgeraakt. Een wow. andere jongen raakte ook gewond. Hij zou met verwondingen in zijn gezicht naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ja, het is bizar ook gewoon. En thuis heb ik er ook mee te, mee te maken gehad dat er toch wel wat illegaal vuurwerk in huis was. Nou goed, daar screenen nou, we Dat op. Dit kan gebeuren en dan zeg... Vroeger zei ze altijd... dat zal je leren, jongen. Ja, tja, dit, zal... ja, dit is wel een hele pijnlijke manier ja, om het te leren. Als je dat illegale vuurwerk nu in huis hebt... word je ook bijna gezien als leverancier... voor uh, uh, bommaanslagen. Want die dingen worden gewoon gemaakt, uh, bijna gebruikt... voor een soort handgranaat, zijn, weet je? Het zijn gewoon bommen. Ja, je plakt ze aan de voordeur... en de hele voordeur ligt eruit. Ja, ik was besloten vergeten. Is het geen aanslag? Nee, ik was besloten vergeten. Echt waar. Ik heb niks mee te maken met de criminele organisatie. Nee, want die ontkennen ook allemaal... Hè, als, uh, ja. dat ze iets hebben. Maar goed... Uh, uh, verder ook nog een bericht in de krant. Dat was wel, wel grappig. In de dierenopvang uh, op Texel brak donderdag flinke paniek uit. Uh, niet vanwege de stank en de mest. Uh, maar uh, op het terrein dacht een personeelslid een explosief te hebben gevonden. De dieren werden snel weggehaald. De explosieve dienst uh, werd erbij gehaald. En er werd naar gekeken. En de eigenaar van uh, deze uh, opvang, dierenopvang, uh, vreesde voor het ergste. Uh, komt het uit de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk gingen ze kijken. Want ze zitten namelijk vlakbij een vliegveld. Uh, en toen het uiteindelijk gingen ze kijken, bleek het een gewone dynamo te zijn. Dames en heren. Een dynamo van een fiets. We zijn er zo ver weggezakt dat we niet meer weten wat een dynamo is. Is dat echt zo dat erg? Dat zou het zo maar kunnen. Dat is echt waar, hè? Dat je niet de, eens weet dat je... De jeugd, kent, de jeugd kent al gewoon een toestel met zo'n draaischijf. Dat is al heel erg, uh, heel erg spannend. Een dynamo? Uh. Nou ja, goed, dat is heel bijzonder. Ja. Nou goed, wat heb je nog meer zo uh, in ja, de mond? Uh, van rare berichten? Maar je, je, je moet maar eens gaan opletten voor het, En als jij uh, langs de... De hand zaken gaat. Want een Schotse vrouw... van ja. 58, die heeft het deal van haar leven gedaan. Want ze kocht, eind jaren 90 kocht ze het eerste Harry Potter boek gewoon in de koopjesbak van een winkel. Echt waar? En nu heeft ze datzelfde boek verkocht voor 55.000 pond. Hè? Oftewel 64.000... Maar wa was het het manuscript of zo? Waar ze mee in het koopjesopje nou ja, je zitten schrijven? Nou ja, het eerste boek uh, was verscheen in 1997 en de en in de eerste druk zelf werden er amper 200 exemplaren geprint. Oh, Dus dat is kijk. heel weinig. En dan nog gingen ze nog niet eens vlotjes over de toonbank. En die vrouw die, die had hem dus op de kop getikt. Het boek kost daar nog geen 10 pond, zoals zo'n 12 euro. Nou ja, het is natuurlijk een geweldig resultaat. Ah, jeetje, 55.000. Dat is echt... Pond. Echt heel veel geld, hè? Ja. Hè? Ja, nou, okay. af en toe hoor je toch wel, en je ziet het in de krant ook wel dat sommige mensen wel allerlei dingen uit huis hebben gehaald. En dan uh, bij een oma of zoiets. En dan denk je: jezus, van een antiek oud ding en antiek uit. Maar er zijn bepaalde dingen van antiek die toch nog wel heel veel geld waard zijn. Ja. Maar dat kan oplopen. Ik zag ergens een in, in, in bureau of zoiets, een van de kast, dat kwam op een miljoen of zoiets. Dus dacht echt waar, joh. Ik had het ja. zelfs weggegooid, waar ik nog een beetje ingelezen ben in die materie. Goed! Een van de dansbare platen van deze tijd is Indian Ass King! To believe you keep me up. De verrassende muziek die Indian Asking maakt. I like boys. Dat vind ik toch wel van ja. Dat hoef ik allemaal niet te weten waar nou, je van houdt. Dat is echt uh, privé, hè? Houd het voor jezelf. Het is de zaterdagmorgen in mijn met Straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma. hebben we weer geschiedenis. Er zijn weer een aantal dingen. Ach, weer interessant. Ik heb mij ontzettend weer verloren in, uh, in de, de uitbarsting van de vulkaan uh, Vesuvius, en die heeft dus ook Pompei helemaal bedolven. En eigenlijk straks ook nog een aantal mensen die jaren zijn onder andere Hebben we daar, even kijken. wie hebben we ook weer, ja. Benny Andersen natuurlijk van Appa. Maar die heeft ook in een ander bandje gezeten. En wat voor muziek maakte die? Echt die ongelooflijk. Nou, daar is straks dan een fragment van natuurlijk. Maar het eerst lezen wij nog even in de krant. Dit hoorden wij op het nieuws. Dit. De gemeente Hoorn biedt geen excuses aan voor zijn slavernijverleden. Hoorn was nauw betrokken bij de slavenhandel. In die tijd hadden de meeste stadsbestuurders hoge functies bij handelsondernemingen als de VOC. Maar de raadsleden van nu voelen zich daar niet verantwoordelijk voor. Nee, we zijn er niet verantwoordelijk voor gaan Geen excuses aanbieden. En, en ja, Ik denk bij mezelf, hoe zat het ook weer met die slaven of zo? Ik wist nooit dat het al in de 15e eeuw was begonnen. Ja, de Romeinen deden dat... het ook al. Hè? Ja, oké, okay, maar laten we niet helemaal bagatelliseren dat we nu ook nog slaven hebben. Maar de 15e eeuw gingen we dus mensen transporteren naar Europa. Tot de 19e, begin 19e eeuw. Dat is gewoon ruim 300 jaar. Dat heb ik echt nooit begrepen dat het zo lang was. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, horen die uh, gaat geen excuus aanbieden daarvoor. Uh, zo komt een grootschalig onderzoek om te kijken... of die, die mensen die daar in de gemeenteraad zitten... of hun voorvader wel daar verantwoordelijk voor zijn. En dan moeten zij aftreden, vind ik. Zover moet dat weer gaan. <lacht> Zeker. Het moet gewoon helemaal uitgezocht worden door dat bodem. Ja, maar ik denk, de koning heeft excuses aangeboden... de, uh, de minister-president heeft excuses aangeboden. Moet nu ieder dorp of stad apart excuses aangebieden? Dat vind ik... Waarom? Ja, ik, ik denk zo. Het ik is ben... een soort groep, groepsdruk, dit... Ja, nou ja ik, ik, zal wel mooi, ik zal er wel voor zijn dat ze gaan kijken. Uh, dat er is toch een soort achterstand uh, ontstaan, denk ik... tussen bepaalde uh, groepen mensen. En als ze dat uh, op een of andere manier kunnen oplossen... door daar meer aandacht aan te besteden... en ook uh, op scholen meer aandacht aan te besteden aan dat hoofdstuk... waardoor we misschien alles nou kunnen kijken... en ook uh, mensen meer kunnen helpen of zo, die uh, achterstand hebben. Uh, dat, zou, dat zou mooi zijn. Dan zijn die excuses leuk, maar lossen niks op... Maar uiteindelijk kunnen we wel op een andere manier gaan oplossen. Dat zou, dat zou mijn manier zijn, denk ik. Ja, het is anders ja. zo voor de vorm. Maar goed, uh, ja, kijk naar ja, het probleem ja, de de in de maatschappij ja. nu. Ja. Maar ja, het is hetzelfde idee van, uh, met die roofkunst, hè, dat, dat dat terug uh, voordat kan ja, worden. Hè? Ja, ja, ja. En, en dit is een beetje hetzelfde idee, dat ze bang zijn dat ze nog allemaal schadeclaims aan hun broek Dat is het krijgen. ook, ja, schadeclaims. Ja, ja. En, uh, ja, mijn vader, over, over, over, over, over grootvader. Ja. Die heb jij als slaaf binnengehaald. Dus uh, wij willen nog genoeg doen in. Zeker. Je, ja? Maar die had een heel ander leven kunnen opbouwen destijds. Ja. ja, ga dat maar eens even doorberekenen. Laat het maar eens even doorberekenen hoe het zou uitkomen anders nu. Dan was je daar geweest en had je daar gewoond en wat was het daar voor meerwaarde ja. geweest? Wat ja, emotioneel meer. oké. Okay, emotioneel. Hoe kan je dat omzetten in geld dan? Had je meer. Uh, was je, waren de wortels beter geweest van de ja. familie? En Ken ik even vangen, hè? Ja, dat is dat. Ken ik even vangen, hè? Ja. Nou, dat ja. idee. Ja. Maar, de, ik vind, ja, maar ik vind het ook zo gek, dan kan je dus bijvoorbeeld ook zeggen, als jij uh, al, ooit, uh, je vader is onbekend, je komt erachter wie dat is. Ja. En dan ga je eventueel een andere uh, familie van die man ga je dus aanklagen. En je wil geld vangen, omdat jij uh, zo'n zo slechte vader hebt en het komt uit die familie. Ja. Weet je, dus het is ook zo dat je denkt van. Hoezo dan, weet je wel? Ja, ja, ja dat moet ik het is een vaag. Het moet vanaf hier en naar het beter altijd terugkijken. Maar het is makkelijk zeggen, een succesvolle witte man... die geen probleem heeft om dit soort op zich aan te dragen. Maar ik denk, soms kan je ook gewoon... moet je een beetje uitkijken wat je zegt gewoon. Ja, zeker. Soms kan je ook gewoon, beter even niks zeggen... van nou, we denken erover na. <laughs> ja, we denken erover na. Nou. En dan nou, nou, zeg goed. je gewoon niks meer. We zullen zien hoe ze zich verder ontwikkelt... en het is wel op de kaart gezet. Dat is in ieder geval wel zo. En dat vind ik belangrijk, wat het over slavernij natuurlijk. Goed, even de laatste plaatjes voor, uh, 9 uur.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 het heette I just want a lover. Afgelopen week zag ik in de kranten... dat Judith Osborne die zoekt, zoekt een man... Met die zijn eigen broek kan ophouden. Nou, het is wel duidelijk. Judith, wat voor man jij bent gevallen afgelopen jaar? Dat is niet echt de succesvolste man, dus dat is wel duidelijk. Ja, Goed, ik niet. Even een van de leuke berichten <tie> is... Ja, er was een, een man die, die kreeg zijn vlucht niet... want de, de, de hele vlucht was gecanceld. Die man die, die, die kruipt voor en... Uh, ik moet naar deze vlucht... En het moet eerste klas zijn. Yeah. En de uh, agent uh, die, die zei dus van... nou ja, Sorry meneer, uh, ik zou u graag wel helpen. Maar ja, ik moet eerst die andere mensen helpen. En we kunnen zeker wel iets regelen. Yeah. Maar die meneer die zegt dan van... Uh, Do you have any idea who I am? En toen deed ze, dus, uh, toen deed ze dat signaal aan... Van yeah. uh, dames en heren... Uh, can I, may I have your attention please? Zegt ze. We have a passenger here at gate 14. Who does not know who he is? If anyone can help him... With zijn identity? Please come to gate 14. Nou, en iedereen begon elkaar eens uit te lachen. En toen yeah. keek je weer naar haar en boos zegt Fuck you! Zegt ze van ja, I'm sorry sir, you'll have to get in line for that too. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voertuig.